Middernacht, Het begin van vrijdag 14 september. En ook thuis met het NOS-journaal. In Libië zijn enkele mensen opgepakt... die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanval... op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Bij de aanval kwam onder andere de ambassadeur om het leven. Volgens de Libische onderminister van Binnenlandse Zaken... worden de verdachten verhoord. Op het moment van de aanval was bij het Amerikaanse consulaat... een demonstratie aan de gang tegen de anti-islamfilm... Innocence of Muslims. Er komt een nieuw onderzoek naar een moordzaak uit 2005 op Bonaire. Voor de moord op twee broers zijn twee inwoners van het eiland veroordeeld. De zaak staat bekend als de Spelonkzaak. Advocaat Geertjan jan Knoops deed eigen onderzoek en ontdekte feiten die de veroordeelden kunnen vrijpleiten. Het Hof op de Antillen gaat de zaak nog niet opnieuw behandelen, maar laat wel nieuw onderzoek doen. Knoops is daarmee tevreden. Henk Kamp, de verkenner die de kabinetsformatie gaat voorbereiden... begint morgenochtend vroeg met gesprekken met de fractievoorzitters. Kamp rapporteert binnen een week zijn bevindingen aan de Kamer. De Tweede Kamer houdt volgende week donderdag een debat over de formatie... en alles wat daarmee samenhangt. Den Haag krijgt een nieuw uitgaanscentrum, het Spuivorum. Daar worden het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium ondergebracht. Het gebouw komt op de plaats van de theaters die nu aan het Spui staan, de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. De bouw van het Spuivorum kost 181 miljoen euro. De gemeenteraad van Den Haag moet het plan nog wel goedkeuren. Paralympisch sporter Marlou van Rijn is gehuldigd in haar woonplaats Purmerend. Ze kreeg de zilveren Purmerender, een lokale onderscheiding voor een bijzondere prestatie. Van Rijn haalde in Londen goud op de 200 meter hardlopen. Ze werd geboren zonder onderbenen en wordt de bleedbeep genoemd. Vorig jaar stapte ze over van zwemmen naar atletiek. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en later in het noorden wat motregen, dus rond de 12 graden. Overdag is het bewolkt en regent het af en toe, het wordt 18 graden dan. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie, er is één melding. De A58 bergen op Zoom richting Vlissingen, tussen knooppunt Marquisaat en Rieland, het is dicht door wegwerkzaamheden. U wordt omgeleid via de N289, dat is de route U10. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Een dag na de verkiezingen peilen we hier in Casa Luna de stemming over de grens. Morgen gaan we praten over Griekenland met Ingeborg Beugel. En vanaf, vannacht praat ik over onze grootste handelspartner Duitsland. Daar nou, was het gisteren super woensdag. De dag dat het Hoge Rechtshof een cruciale knoop doorhakte... Namelijk dat de Duitse bijdrage aan het Europese noodfonds voldoet aan de grondwet. Mijn gast vannacht is uh, hoogleraar Ton Nijhuis. Ton Nijhuis is directeur van het Duitsland-Instituut Amsterdam. Ton Nijhuis, hartelijk welkom. Goedenavond. Laten we even beginnen met uh, waar het oog op morgen net ook aandacht aan besteden. Namelijk dat Griekenland aan het onderzoeken is... Hoe groot eigenlijk die, die schade is die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog uh, heeft uh, aangericht? Nou is uw instituut gericht op alles wat er daarna gebeurde, na 1945. Uh, maar herstelbetaling, de, wie de goed mag om die, bestaat, die horen er ook toe. Uh, hoe kijkt u tegen die, die Griekse actie aan? Nou, ik denk dat mijn collega Willem Melging dat uh, voor het journaal... Uh, buitengewoon goed uit de doeken heeft gedaan. Het is een, uh, het is een actie die vooral voor... Uh... ...de binnenlandse politieke verhoudingen uh, is, uh, is gevoerd. En wat men misschien onderschat is... is uh, ...welk effect dat uiteindelijk heeft op het, op het sentiment weer in Duitsland. Want uiteindelijk, hoe je het ook went of keert... Uh, ...is Griekenland wel afhankelijk van, uh, van de goedwil van, uh, van, van de noordelijke landen... ...om uh, het land te blijven steunen en dit soort acties... Uh, Verhoogde Vreesvuchten natuurlijk niet. Nee, dit is uh, uh, playing hardball, om het maar in goed Duits te zeggen. Nee, het is populistisch. Dat is niet hetzelfde? N nee, omdat het uiteindelijk... Uh, dat wat wel Melging ook al zei, het is voor de bühne. Het is uh, iedereen weet dat het niet serieus genomen hoeft te worden. En uh, in die zin is het eerder een mislukte grap. Ja, maar dan is dat wel te hopen dat in Duitsland... Daar die sentimenten niet al te zeer door aangewakkerd worden... Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Want Duitsland is eigenlijk een, in een steeds meer opzichten, moet ik zeggen, een, een buitengewoon interessant uh, land aan het worden. Door de politieke verhoudingen, de politieke rust... gaan we het over hebben in het uur van uh, Kaasloenen. Door de financiële stabiliteit, daar is Duitsland bekend om. Maar we vergeten nog wel eens even makkelijk... dat Duitsland ook hele zware economische jaren achter de rug heeft. Daar gaan we het ook over hebben. Okay. Uh, laten we even beginnen met de, de, de, de uitspraak... van het constitutionele hof in, uh, in Duitsland. Um, we mogen zeggen dat Europa, misschien wel de hele wereld... met angst en beven keek naar die uitspraak. Dat ging over de vraag of de, het Europese noodfonds... waar echt vreselijk veel geld in gaat, Duits geld ook voor een groot deel... of dat grondwettelijk was, ja dan nee. Ja, zei het Hof, onder voorwaarden. Was u opgelucht? Ja, nou, iedereen had eigenlijk wel verwacht... dat het, het Constitutionele Hof akkoord zou gaan... Uh, de voorwaarden die ze eraan hebben gesteld... die, die zijn wat milder uitgevallen dan, uh, dan je had kunnen denken. In zekere zin is, is de uitspraak daardoor wel een, een novum. Want uh, in eerdere uitspraken, als het gaat over Maastricht of Lissabon... Uh, heeft het Hof toch heel duidelijk gehamerd op, het, uh, op de nationale soevereiniteit. En nu hebben ze... Heel veel begrip getoond voor het feit dat we dit in Europees verband moeten oplossen. En hebben ook niet geprobeerd op de, op de stoel van, uh, van de politici te gaan zitten. Dus ze hebben gezegd van. Ja, dit is een, we weten niet hoe het, uh, hoe het afloopt, of dit goed gaat of niet. Dat kan niemand uh, kan dat uiteindelijk. Uh, uh, beoordelen, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is een taak voor de politiek en niet voor, uh, voor het hof. En daarmee heeft uh, de Duitse politiek... veel meer handelingsspeelruimte gekregen... dan uh, we in eerste instantie gedacht hadden. Is het hoge rechtshof uh, in Duitsland... Te, uh, de, het constitutionele hof te vergelijken met, met ons hoge rechtshof? Uh, nee. Nee, wij, wij hebben natuurlijk in Nederland de, de vreemde situatie... dat, uh, dat wij uh, geen mogelijkheid hebben om uh, wetten of, of handelingen van uh, de, de overheid aan de grondwet te toetsen. Raad van Bij... Nee, die, die geeft van tevoren een advies. Maar, toetst niet achteraf. Uh, maar die toets niet achteraf. Bij ons is het zo dat uh, als de wet uh, door de Kamer zijn aange is aangenomen... Uh, en in het, in het staatsblad is verschenen... dan wordt die geacht conform te zijn met de grondwet. Als we dan toch uh, daar op een of andere manier... Uh, dat, dat willen toetsen... dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar doen aan internationale verdragen. Dus naar het Europese Hof gaan. Maar stel dat in Nederland... Uh, een burger uh, zich... Uh, geschonden voelt in zijn rechten... en hij zegt van nou, dit is zo principeel... dit gaat eigenlijk, dit druist in tegen de grondwet. Wat, wat, wat moet een burger doen dan? Uh, hij kan naar het Europese Hof gaan uiteindelijk. Je, je gaat, uh, maar wij kunnen niet... aan de grondwet toetsen. En voor Duitsland ligt dat natuurlijk... Uh, anders, uh, omdat... Na de Tweede Wereldoorlog. Uh, men. er alles aan gedaan heeft. om een, een, een politiek stelsel te creëren. die nooit meer. Uh, een totalitaire. verleiding. in een totalitaire verleiding zou komen. En dat betekent dat de. de macht, als het ware. Uh, beperkt moest worden. van de centrale overheid. federalisme. Uh, en dat er ook een. Checks and balances werd, in, werd ingebouwd, en daar, heeft, daar is het constitutionele hof, is daar een hele belangrijk element van. Uh, federale staten betekent dat in feite de boendesländer uh, zijn zijn een soort mini-landen, ja, uh, zoals in Amerika ook. Ja, uh, daar zit een centrale regering over. Niemand mag, uh, iedereen gaat over een beetje, maar niemand gaat echt, nou ja, goed, landes, uh, landsregering, maar niemand gaat diepgaand over alles. Uh, uh, en die checks and balances was ook dat hooggerechtshof, want die toestand continu. Zomaar? Uit, uit eigen initiatief? Of zijn er regels voor wanneer ze gaan controleren? Nee, ze gaan controleren op het moment dat, uh, dat er iemand gaat klagen... Uh, dus er, er, er wordt een klacht ingediend en dan bepaalt het hof in eerste instantie... of ze die klacht aannemen. Uh, ja, dan nee. En op het moment dat ze die klacht uh, ontvankelijk verklaren... dan zullen ze daar een uitspraak over doen. En dit was in feite wel een, bijzonder, uh, een, een bijzondere procedure... omdat dit een, een, een spoedprocedure was. Deze uitspraak is dus ook niet definitief. Uh, het hof gaat zich er nog een keer over buigen... Ze zullen daar, ik denk, in, in oktober, november uh, beginnen met nieuwe hoorzittingen. Want dat dat zijn echt hele deftige heren die echt de tijd nemen. En dames ook. En, uh, zegt... en die nemen daar ook de tijd voor. Uh, maar daar zit, daar zit nog één uh, tricky moment in. Want ze hebben al een beetje laten doorschemeren... dat ze het onbeperkt opkopen van uh, staatsobligaties... dat ze dat eigenlijk uh, niet... Zomaar uh, door de beugel vinden kunnen. Dus uh, daar zullen ze nog een, een kritische nood over kraken. En ik neem niet aan dat uh, Draghi zich uh, daardoor uh, in, de in, de, in de kast laat zetten. De, ja, de, president de Europese Centrale Bank. Precies. En, uh, maar daar zal, nog wel een, een, een, daar zal nog wel een kritische kanttekening over worden gemaakt. Angela Merkel, uh, die reageerde in ieder geval opgelucht. Deze zekerheid is wichtig voor de koers die we te gaan hebben. En deshalve zeg ik, dat is een goede dag voor Duitsland en het is een goede dag voor Europa, mevrouw Dames. Ja, het versterkt onze lijn. Het is een goede dag voor, voor Duitsland... en daarmee ook een goede dag voor, voor Europa. Um, als, je, als je kijkt naar, naar de Duitsers, meer dan de helft van de Duitsers... die was helemaal niet blij met deze uitspraak. Die vonden dat de, de Duitse steun aan het ESM verboden moest worden... Ja, en, en, en de stemming is er ook na de uitspraak uh, niet beter op geworden. Kijk, het, het punt is toch een beetje... Uh, Duitsland heeft zich na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, enorm goed ontwikkeld als democratie... maar ook al als economie, het, het grote wirtschaftswonder. Uh, daarmee hebben ze de, de trauma's uit het verleden als het ware wat, wat, wat weg kunnen drukken. En een van die trauma's was de hyperinflatie eh, in het interbellum. En de, je zou kunnen zeggen dat, dat de symbolen voor eh, het Duitse wirtschaftswunder... dat was de sterke D-Mark en eh, het constitutionele Hof... en de Bundesbank, dus de Duitse centrale bank... die maar één taak had en dat was het garanderen van prijsstabiliteit... Dat was ook weer checks en balances. Dat de politiek geen misbruik zou kunnen maken van, uh, van, van de centrale bank Want Berlijnse muur, bank is bank, politiek is politiek. De een bemoeit zich niet met de ander. Nee. Zorgen dat dat niet in één hand komt. We hebben in de jaren zeventig in Italië gezien waartoe dat kan leiden. En de afspraak, of toen, toen Kool op een gegeven moment... Uh, op aandrang van, van Mitterrand... Uh, heeft beloofd de D-mark de, de op te geven, toen heeft hij dat op twee voorwaarden gedaan. Eén, dat we een, een verder politiek zouden moeten integreren. Want Kohl zei van een, een, een, munt een, of een eenheidsmunt zonder een politieke eenheid... is eigenlijk niet denkbaar. En twee, dat die Europese centrale bank die dan zou moeten komen... dat dat een bank zou zijn naar Duits model. En naar Duits model betekent volledig onafhankelijk en alleen gericht op prijsstabiliteit, of primair gericht op prijsstabiliteit. En hoe is dat laatste afgelopen? En dat laatste Erg. is natuurlijk uh, in, in, in Duits ogen heel slecht afgelopen. Want langzamerhand is die bank zich gaan ontwikkelen... of he, heeft die bank veel meer taken naar zich toe moeten trekken. Ook omdat de uh, Europese politiek in deze uh, niet al te slagvaardig was. Maar ze moeten ook steeds vaker reddingsboeien uitgooien... om landen die in financiële problemen zijn uh, geraakt, om die te steunen. Maar is dat niet het ene gevolg van het andere? Want die politieke Unie waar Kool het over had, die is nog lang niet bereikt. Er zijn wel bewegingen, maar het is er gewoon niet. Het ontbreken van die politieke Unie zorgt er ook niet voor... dat die Europese centrale bank steeds meer van dit soort woeste ingrepen moet plegen? Ja, precies. Je zou kunnen zeggen... Uh, de, het fundament onder uh, de euro is eigenlijk een serie afspraken. Normaal gesproken heb je een land wat, uh, wat een munteenheid draagt. Maar in, in, in het geval van de euro heb je eigenlijk alleen maar een serie afspraken. Uh, kort samengevat eigenlijk de, de Maastricht-criteria. En wat, wij, uh, wat, wat de geschiedenis van, van de euro eigenlijk is... is een geschiedenis waarbij de ene na de andere afspraak wordt geschonden. De 3%-norm, bijna geen land die zich uh, daarin heeft gehouden. De maximale begrotingstekort? Ja. En toen dat aangekaart werd... Ook werd, Duitsland trouwens? Ook Duitsland, ja, ja. Die zijn als eerste daarmee de fout in gegaan. Maar dat, uh, dat geeft de andere landen natuurlijk geen vrijbrief om, uh, om het te doen. En we hebben gezien wat voor een effect dat uiteindelijk heeft gehad. En vervolgens hebben we afgesproken dat we ons aan de afspraak zouden gaan houden. En daar hield ook niemand zich aan. En ook in Nederland werd geroepen... Ja, nou, moeten dat ook niet te serieus nemen, die 3% over my dead body, et cetera. Dus we kunnen wel klagen over, over Grieken... En maar we hebben zelf natuurlijk in die zin ook boter op ons hoofd. Een tweede regel was natuurlijk dat, uh, dat, dat het no bail-out-principe zou werken. We konden andere landen moeten we niet financieel ondersteunen als die in problemen komen. Blikkeloos letter. Volgens uh, wordt natuurlijk gezegd: de centrale bank mag geen staatsobligaties opkopen. Nou, dat gaat ook gebeuren. Dus in Duitsland heeft men het gevoel dat, uh, dat slecht gedrag beloond wordt en dat we langzamerhand in een, in een soort van Italiaanse bank worden gemoffeld. Ja. En waarbij het, het allen tegen één is, waarbij de één dan Duitsland is... en alle geld van Duitsland willen en zich vervolgens niet verplichten aan, aan de gemaakte afspraken. En, en zoals... Kohl en Mitterrand toen hadden afgesproken van... oké, okay, die, die, die eenheidsmunt, daar moet ook een politieke unie tegenover staan. Daar had Mitterrand geen zin in. Dat dossier is ook flinterdun gebleven, een deel van het probleem. En nu zegt eigenlijk iedereen ook tegen Merkel... geef eerst het geld maar, en dan praten we later wel over ja. de politieke unie. Ja. En, ook... en als je dat op het menselijk niveau uh, betrekt... Hè? als dat u of mij als persoon zou overkomen... zou je denken, ja, ik ben gek en niet. Ja, dat, dat hoor je dus ook aan de standtafel. We zijn wel goed, maar niet gek. Ik heb een heel klein stukje van, het, van, van het Duitse eh, want de Duitse bierfesten, Want de Duitser spreekt en de Duitser in, in, in meerderheid is natuurlijk niet blij. Dat schetst u terecht. Eh, even luisteren naar een klein fragmentje van De Stem des Volken. Zo rond het eind van de zomer zijn ze heel goed bezocht, de bierfeesten. Naast een kermis met attracties staan er grote tenten. In elke tent houdt één politieke partij hof... Hier staan de vrije weler, de vrije kiezers. Eigenlijk een regionale partij in Beieren, maar dit jaar hebben ze het vooral over de euro en over al het geld dat Duitsland betaalt aan andere landen. En met biljoenen en miljarden dat onze om vindt waanzinnig en Die miljarden krijgen we nooit meer terug, zegt een man aan een van de tafels, grote pul bier voor zich. We krijgen dat nooit meer terug en dan betalen wij de rekening. En je hoeft geen officiële opiniepeiling te houden... want zo denken de meeste mensen erover. Ik Duitsland-correspondent van de NOS vorige week. Ja, dat, dat, dat, even, even los van sentimenten. Mensen hebben natuurlijk ook gewoon objectief een reden... en niet alleen in Duitsland, ook in Nederland... objectiever een reden om zich zorgen te maken. Omdat die stabiliteit gewoon een groot probleem is. De financiële stabiliteit. Ja, want uh, als hij zegt dat we, dat we ons geld niet uh, terugkrijgen... Nou, dat zou natuurlijk zeer goed kunnen. En, uh, en er wordt natuurlijk opnieuw afgesproken uh, dat we ons aan de afspraken gaan houden. En ook de nieuwe steunmaatregelen uh, zullen uh, alleen worden uh, gegeven als de landen zich verplichten om ook te hervormen. Maar je ziet al hoe... hoe in Spanje en Italië daar al over doen. Van, ze willen toch wel zelf dan bepalen... wat, wat die criteria zijn dan waar ze aan, aan moeten voldoen. Dus dat zal heel moeilijk zijn. Maar de enige manier is natuurlijk wel om, om die druk erop te houden. Maar één ding, we kunnen uh, wel een beetje lacherig doen over, over, over die sentimenten. Maar... Als die sentimenten in Duitsland niet serieus worden genomen... ook door een Draghi niet... en als, als de Europese Centrale Bank er niet in slaagt... om een meerderheid van het Duitse volk ervan over, te overtuigen... dat de bank wel te vertrouwen is... en dat het geen Banka d'Italia gaat worden... dan slaat het fundament onder de euro weg. Ja, ik doe er ook absoluut niet lachen over. Nee, nee, nee. Dat uh... begrijp me goed, want ik, ik begrijp het heel goed. Die zorg begrijp het ook wel, ja. ja. Ton Nijhuis is te gast directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam. Een wetenschappelijk bureau, organisatie moet ik zeggen. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. U bestudeert Duitsland vanuit de wetenschappelijke blik. U bent geen Duitser overigens? Nee, nee. Ook niet in de verste verte? En nee, wel Duits, ik uh, aan de grens opgegroeid, dus uh, wel met Duitse televisie opgegroeid. Want uh, de Nederlandse televisie in mijn jeugd, dat stelde niet zoveel voor. Dus we keken naar, naar, naar Ivanhoe, voor ons waren de, de Duitsers de Indianen. <laughs> Goed. Um, als we naar, naar het Duitse uh, systeem kijken, het financiële systeem, het politieke systeem, het juridische systeem. Is dat eigenlijk uh, beter toebereid op, op, een, op de toekomst dan het Nederlandse? Dat, dat is moeilijk te zeggen. Het, uh, het, het Duitse systeem is, is, is buitengewoon succesvol geweest. Uh, waar we het in het begin al even over gehad hadden. Het is natuurlijk vooral toegespitst op het, op het verdelen van de macht. Duitsland mocht geen grote hoofdstad meer hebben. Geen Berlijn, maar dat moest Bon zijn. Een klein stadje waar geen, waar geen dreiging van uit zou kunnen gaan. Het financiële en het politieke centrum mochten niet bij elkaar liggen. Dat, want dat zou ook een te grote machtsconcentratie vormen. De, de lender, de deelstaten hebben heel, een hele grote macht... In, veel meer dan, dan, het is onvergelijkbaar met onze uh, provincies natuurlijk. Maar ook op, op centraal niveau is die macht al helemaal gedeeld. De boendeskansler is eigenlijk meer, meer in primus inter pares dan uh, een, een Franse president of een Engelse premier. De, de ministeries zijn uh, autonoom. Uh, uh, en ik... en dat, dat heeft voordelen gehad. Maar we zien ook wel dat dat uh, tot nadelen... Leid, omdat die macht zo versnipperd is... Dat, dat, dat het heel veel overleg kost voordat je tot, uh, tot handelen kunt komen. Maar ik vraag het ook om een andere reden. want we hebben, we schetsen, U schetst net de, de, de, de onrust die er ook in Duitsland is. Ik hebben een klein fragmentje van gehoord. Uh, maar die onrust over wat er gebeurt met Duitsland... met het geld, met de banken, met de stabiliteit... Uh, die vertaalt zich niet in politieke onrust. Hoe anders dan in Nederland? Ja, daar zijn twee redenen voor... Um, Um, het, het Duitse parlementaire systeem is natuurlijk iets beter ingedekt tegen uh, in populistische partijen. Bijvoorbeeld door een, een 5% uh, een drempel die, die is ingevoerd. Ook door een, een andere rol van, van de media. 5 maar, uh, kleinere partijen die die 5% niet halen komen simpelweg niet in het parlement. Precies. Um, maar ook Duitsland maakt nu of heeft de laatste tijd wel een, een, een versnippering van het uh, partijenlandschap meegemaakt. Maar dat is eigenlijk alleen aan de linkerkant. Maar waar pa zijn de populistische partijen in Duitsland? Hoe waren ja, maar, ze de partijen nou, nee, die nee, roepen... Maar let, let goed op. Het, het gaat om een, een, een versnippering die ook in Duitsland plaatsvindt... maar alleen aan de linkerkant. Eerst had je alleen de SPD. Toen kwamen de Groenen erbij. Toen kwam die Linken erbij. Uh, nou, komen de piraten er eventueel nog, uh, nog bij. Dus je ziet daar een, een uitdifferentiëring van het, van het landschap... met ook als gevolg dat coalitievorming steeds moeilijker wordt... en je ook op een grote coalitie uitkomt. Alleen aan de rechterkant van het politieke spect spectrum... zien we dat rechts van het CDU, CSU... eigenlijk geen uh, rechtspopulistische partij zich kan ontwikkelen. En dat heeft te maken met het feit dat je als je daar in die hoek terechtkomt... je in, in, in Duitsland al vrij vlug in een, in een soort neo-nazistisch uh, vaarwater uh, terechtkomt. En uh, in Nederland heb je als het ware de mogelijkheid... Om, om een rechtspopulistische partij te hebben... die toch min of meer salonfieig is. En dat bestaat in Duitsland niet. Dus het is vooral die rechtervleugel die in Duitsland heel goed is, is, is afgedekt. Maar je, je, je ziet ook aan die linkerzijde... Even los van de term populisme, maar ook in de linkerzijde zie je geen politieke partijen... die zich profileren op een anti europees sentiment. Waar, waar zitten de remmen dan in de Duitse politiek? Nou, er is altijd een, een, een volledige consensus geweest over uh, de Europese politiek. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog... Uh, Europa nodig had... Uh, ja, maar om, consens... om weer geïntegreerd te maar raken. Maar in het hier en nu is dat een politieke consensus. De machtselite in Duitsland is daar eensgezind over. Maar het volk inmiddels al lang niet meer. Nou, het, het volk is, is daar ook nog wel eensgezind over. Uh, het is, maar de liefde is wel bekoeld. Uh, kijk, je, je moet het zo zien dat uh, Duitsland wil. Is de motor geweest van de Europese integratie en wil dat nog wel steeds zijn, maar wel onder de voorwaarde dat andere landen zich dan ook aan de afspraken houden. Dat wil kan... zeggen, zich schikken naar de Duitse eisen? Nee, zich aan de afspraken houden: de gemeenschappelijke afspraken die gemaakt zijn. Het, het kan geen inrichtingsverkeer zijn. En dat. Uh, dat is wat er nu speelt. Ik, ik zou niet zeggen dat er in Duitsland een groot uh, anti-Europees sentiment speelt. Dat, dat kan Duitsland zich ook eigenlijk helemaal niet veroorloven. In een klein land als Nederland is dat niet zo'n probleem. Maar voor Duitsland zou dat natuurlijk een, een doodsteek van het Europese integratieproces betekenen. Maar we moeten wel uitkijken dat, dat we die goed wil die Europa heeft... Dat die in Duitsland niet verspeeld gaat worden. En we zien met de populariteit van, van, van boeken van Sarrazin bijvoorbeeld, dat, dat het sentiment aan het omslaan is. Nou, ik, ik, ik zeg het ook met enige bewondering, want ik, ik vind Duitsland op dit moment een toonbeeld van stabiliteit. En u zegt aan die linkerzijde zie je wel degelijk versnippering, uh, waar. Maar als je kijkt naar het Nederlandse politieke landschap, u, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe u vanuit uw blik, uw Nederlanderschap en uw blik op Duitsland... naar de uitslag van de verkiezingen gisteren gekeken hebt? Ja, ja, ja. gisteren waren natuurlijk uh, hele bijzondere verkiezingen. En uh, in, in, in, in zekere zin verrassend. Het was niet verrassend dat uh, de VVD en de PvdA uh, zouden winnen. Maar in, in deze mate, dat, uh, dat hebben we toch maar weinigen uh, voorspeld. Um, maar in, de, in Duitsland uh, is, is de volatiliteit van, van de kiezer uh, ook wel, wel hoog. Maar een stuk minder hoog dan in Nederland. Ik, de, de politieke instituties zijn, zijn stabieler in Duitsland en robuuster. Dat heeft ook te maken met, met de infrastructuur. De politieke partijen dat zijn nog grote instituties met veel infrastructuur. Als je naar het hoofdkantoor van het CDU gaat of van, van de SPD... dat zijn gigantische kantoren waar honderden mensen werken... en gaan naar het hoofdkantoor van de PvdA of de CDA. Ik heb een leuk pandje, maar daar werken anderhalve man in de paardenkop. Dus de infrastructuur in Duitsland is veel sterker... en dat maakt het systeem ook robuuster. Ja, nou goed, daar zit natuurlijk dat gevoel bij dat het in Duitsland... De stabiliteit. In Nederland lijkt het wel alsof er een fragmentatiebom ontploft is in het politieke landschap de afgelopen, nou pak een beetje zes zeven jaar. Ja, nou is dat nu zo? Um, nou, zal in... ik het iets specifieker zeggen? Na nee, de kijk, vorige, na de kijk, vorige kijk, kijk, kijk eens naar de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel partijen hadden we toen in de, in, in het parlement zitten? Nee, Nederland heeft altijd veel politieke ja. partijen gehad. Um, maar uh, na de laatste verkiezingen werd de parallel met de Weimar-republiek ook vaak getrokken. Omdat het politieke midden in Nederland vervaagde. na de vorige verkiezingen. Um, en, en in Duitsland was dat de, de voorfase van de echte ellende, zal ik maar zeggen. Dus er was veel zorg over de, de, de, het politieke midden. wat de Nederlandse. Ja, dat is, dat is de motor van onze economie en onze rust geweest, toch? Ja, um, dat, dat is zeker waar. Uh, bij ons. Kijk, in, in, in beide landen is het zo dat als het ware de, de klassieke zuilen... of in Duitsland praat je dan over milieus... dat die langzamerhand uh, verdwenen zijn. En, en dat daardoor de klassieke volkspartijen geërodeerd zijn. En in Nederland heeft dat ertoe geleid... dat een partij als het CDA natuurlijk volledig is leeggelopen... Um, ja, Frits westen, sorry ik de reden van, Frits Wester die verklaarde uh, bij Knevel van der Brink de Christendemocratie overleden zelfs vanavond. Hij zei de Christendemocratie, dat is klaar. Ach ja, maar uh, een paar maanden geleden had hij dat misschien ook over de PvdA gezegd. Uh, dus uh, het, het, kan, uh, het kan snel gaan. Uh, maar er is geen klassieke achterban meer. En, en dus moet je punctueel de, de kiezers zien te, te winnen. En, en in Nederland heeft dat natuurlijk daartoe geleid... Dat, dat partijen aan de vleugels zich konden ontwikkelen. En in Duitsland is dat veel ingewikkelder. Omdat er aan de rechterkant überhaupt geen, eh, geen ruimte zit. En eh, aan de linkerkant, ja, daar, daar hebben we dan een paar andere partijen. Maar die partijen zijn veel robuuster. En daardoor eh, is het leegloop van, eh, van, van het centrum is, is een stuk minder. Maar dat neemt niet weg dat ook... Eh, de SPD en, en de CDU, dat, dat, dat de leden steeds ouder worden, dat er steeds minder leden zijn. Dus dat ze, als het ware wel die, de voet die ze altijd in de maatschappij hadden, dat ze die ook langzamerhand aan het kwijtraken zijn. Ook heer Ton Nijhuis is uh, de gast in de directeur van het Duitsland-Instituut Amsterdam. U heeft uh, muziek meegenomen. Waar ja. gaan we naar nou luisteren? We gaan naar een, een nummer luisteren van, van Kroenemaier. Vlugzeuge in Bauch. Schatten im blik. Dein lachen is gemalt. Deine gedanken zijn niet meer bij mij. Strijgelt mij mechanisch. Völlig steril, eiskalte Hand, Kraut vor dir, wenn mich en verbraucht alles tut weh. Ab Flugzeuge in meinem Bauch kann nichts mehr essen, kann ich nicht vergessen, aber auch das gelingt mir noch. Gib mir mal. Mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht, gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderwicht, je eher, je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich. Zandrückt. Niemand, der mich benutzt, wanneer hij wil. Niemand, der met mij redt, nur aus Pflichtgefühl. Der nur seine Eitelkeit an mir stillt. Niemand, der die da is, die am nötigsten hat. Wenn man nach Luft schnappt, auf dem Trottel schwimmt. Muss mich los. Luna. Frank de Mosch. Met het gastheer Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik zat nog even mijn bewondering te uiten over hoe de Duitsers dingen aanpakken. Goed, Ton, even naar het instituut waar u directeur van bent. In 1993 deed het instituut Klingendaal onderzoek naar wat jongeren vonden... Van Duitsland, Nederlandse jongeren vonden van Duitsland. en iedereen schrok daar enorm van. Ja, dat, daar kwam een, een, een erg negatief Duitslandbeeld uit. Methodisch waren die enquêtes stelden niet veel voor. Maar iedereen wilde blijkbaar die boodschap horen. zowel aan de Nederlandse kant als aan de Duitse kant. Iedereen werd bevestigd in zijn vooroordelen. Want en... Duitsers zijn arrogant. Ja, nou aan, Duits, aan de Duitse kant werd, uh, werd bevestigd dat uh, de buurlanden in Duitsland niet helemaal vertrouwden. En dat uh, de oorlog nog steeds niet vergeven was. En aan de Nederlandse kant werd, werd natuurlijk ook de Duitse vooroordelen uh, werden nog een keer bevestigd. Het voordeel van ons is wel dat uh, waarschijnlijk het instituut uh, nooit had bestaan als, uh, als die als dat debat over die negatieve Duitse sentimenten niet zo gevoerd was. Want het was de Universiteit van Amsterdam die toen het initiatief nam tot de oprichting? Nee, het, het, het ministerie heeft een, een, een Duitsland-programma ingevoerd... en dat had met die, dat negatieve Duitsland-beeld te maken... maar ook met de vraag van, nou ja, na de val van de muur... hebben we een compleet ander geopolitiek landschap in Europa, hè, want... De Koude Oorlog is voorbij. En wat betekent dat voor Duitslands positie in Europa? Hoe, hoe gaat dat land zich ontwikkelen? Maar ook, ook, ook wel, belang, eigen, wel begrepen eigenbelang. Nou, eigen en, en er waren natuurlijk nog wat spanningen tussen, uh, tussen, tussen uh, Lubbers en, en, en Helmut Kohl. Uh, Lubbers oh, ja. had, had toen nog eens een keer zo zijn bedenkingen over uh, Helmut Kohl tienpuntenplan. En, en dat wij niet werden uitgenodigd en het niet erkennen van de, van de grens uh, De hereniging andere... dus met andere woorden. Ja, en, en, en die kritiek kwam natuurlijk ook van, uh, van, van Mitterrand en Thatcher. Alleen wat, uh, wat Lubbers niet begreep was dat hij een premier was van een zeer klein land... en dat hij zich dat niet kon permitteren, wat, uh, wat Thatcher en Mitterrand natuurlijk wel konden. Maar in ieder geval, in, in, in dat kielzocht zijn, um, uh, zijn wij opgericht... Deels om, om, nou ja, om, om de kennis over Duitsland te vergroten... en daarmee natuurlijk ook begrip voor wat uh, bij onze oostenburen gebeurt. En, en natuurlijk niet om, om die verhoudingen te verbeteren. Dat uh, moeten politici doen. Daar, daar is geen academisch instituut voor. Hoe groot is de economische waarde voor Nederland van Duitsland? Heel groot. 25% van onze invoer en export gaat naar, gaat naar Duitsland. Een kwart. Een kwart. Kijk, heel veel wordt, er wordt heel veel gesproken over China... maar we exporteren nauwelijks naar China. Wij exporteren naar China via Duitsland. De toeleveranciers voor de Duitse auto-industrie in Brabant... die exporteren naar Duitsland en Duitsland exporteert verder naar China. Het, het is zo vreemd dat... Dat, dat we altijd het zo ver weg proberen te zoeken. En, en et, het probleem zit er ook vaak in... dat we groeipercentages in, in percenten uitdrukken. En dan lijkt de groei naar China heel snel te gaan. Maar omdat het bijna niks is, eh, krijg je hoge percentages. Maar in absolute getallen is de groei van de export naar Duitsland... Eh, de afgelopen tien jaar groter geweest dan die van naar China, India, Brazilië, Rusland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, um, de Verenigde Staten, alles bij elkaar. Ja, ja. Dat en, brengt en... het even in perspectief. Maar dat betekent wel dat als er een handelsmissie naar Duitsland gaat... Dat, dat ze in Den Haag daar de handen amper voor elkaar krijgen? Ja, mensen vinden het, uh, vinden het niet sexy om naar Bremen te gaan. Uh, kijk, je gaat liever naar Singapore, daar kun je mee thuiskomen. Ja. Wat, uh, maar goed, Duits, die Duitse relatie, zit dat dan wel goed... Zeg maar, tussen, uh, als het om de economische kant gaat tussen Nederland en Duitsland? Nou, de, de economische relatie zit goed, uh, maar er zit veel meer potentieel wat we zouden kunnen benutten en, en wat we niet doen. Uh, met met Noord-Rijn-Westfalen is, uh, is intensief contact. Maar Baden-Württemberg en Beieren zijn natuurlijk booming uh, deelstaten... met een, een groot economische groei, hoogtechnologische industrie. Uh, veel research en development. En, en daar zit, zit voor ons zitten daar ook groeimogelijkheden. Maar waarom laten we dat liggen dan? Of wat, wat laten we liggen daar? Eh... Uh, uh, Primair handel natuurlijk. Uh, Toeleveranciers van, uh, van producten worden, uh, uh, joint ventures sluiten. Uh, daar, zit, daar zit economische groei die, die, die groot is en waar we ons niet zo op oriënteren omdat het zo vanzelfsprekend is. Kijk, Duitsland is voor ons een, een, een buurland en, en natuurlijk is die handel goed... Daar hoef je weinig moeite voor te doen. Kijk, China, dat moet je veroveren. Daar, daar, daar moet je naartoe. En uh, door wat, wat intensiever naar die Duitse markt te kijken... en, en te zien wat we daar uh, kunnen verkopen... is het natuurlijk wel, wel degelijk mogelijk om, om nieuwe markten aan te boren. Maar ik snap niet waarom wij Noord-Rijn-Westfalen... Uh, als, als uh, buur wel zien uh, zitten... maar één, uh, één, één, één, één, één boendesland verder zien we helemaal niet. Ja, daar, daar, zit ook, daar zit een soort uh, conservatief, conservatisme achter en geschiedenis. Noord-Rijn-Westfalen was natuurlijk na de oorlog uh, het uh, industriële deel van, van Duitsland. Dat heeft zich op een, uh, op een geweldige manier hervormd na het sluiten van, uh, of na, na, na het inzakken van. Uh, van, van, de, van de staalindustrie. Maar daar zijn we altijd op georiënteerd geweest. En, en Beieren en, en Baden-Württemberg... Zijn, zijn wat later opgekomen. En daar hebben we ons nooit zo op gericht. Hoe belangrijk is Nederland voor Duitsland? Economisch. Uh, ook, heel belangrijk. ook heel belangrijk. Wij zijn ook een van de belangrijkste handelspartners. Uh, natuurlijk in, in Noord-Rijn-Westfalen... voelt iedereen dat ook. In Berlijn wordt dat minder gevoeld. Dat is natuurlijk... Toch ook weer een punt, toen, toen de hoofdstad nog in Bonn lag... was Duitsland heel, heel sterk naar het westen georiënteerd... en keek natuurlijk primair naar, naar Frankrijk, maar ook naar Nederland. En, en je merkt, in, in, uh, nu het in Berlijn zit... dat, uh, dat het moeilijker is voor Nederland om, om de aandacht te krijgen. En ook andere landen eisen veel aandacht op. Uh, Polen bijvoorbeeld is, is heel present in, in Berlijn... En, dus het is een, een beetje concurrentie ook om de vraag van uh, wie zich in, in Berlijn het beste kan, kan profileren en aandacht naar zich toe kan trekken. En nou, daar zullen we echt beter ons best moeten doen. Heeft dat ook te maken met het feit dat er een Oost-Duitse uh, kanselier zit? Nee, dat niet. Dat niet. Dat, uh, nee, daar zie ik geen direct verband. Hebben wij als Nederland last van die hernieuwde oriëntatie richting het oosten van Duitsland? Nou ja, de vanzelfsprekende aandacht die, die er altijd was, die is natuurlijk verdwenen. En daardoor zijn we van, van een land, hè, een van de founding fathers van de, van de Europese Unie... Eh, zijn, we, zijn we toch wat meer aan de zijlijn komen te staan. Uh, maar dat doen we zelf ook. Kijk, om een heel simpel voorbeeld te geven. Uh, we hadden het in het begin even over de uh, Europese Centrale Bank. Uh, en uh, Merkel die zegt van, ik wil wel garant staan voor geld. Maar dan moet daar ook politieke integratie tegenover staan. Dan wordt in Nederland gelijk gezegd van... ja, dat zijn, dat zijn vage vergezichten, zo'n politieke unie. Daar, daar kunnen we niks mee. en Laten we daar maar over ophouden. Daarmee laat je Duitsland in de kou staan. Je had het natuurlijk ook kunnen oppakken. En is, zeg van, nou, maar wat willen wij nu eigenlijk... van die Europese Unie... Wat vinden we belangrijk? Wat moet de Europese Unie wel doen en niet doen? Wat moet wel centraal of op Europees niveau geregeld worden en wat niet? En laten we dat niet in algemene termen zeggen van nou zo min mogelijk of zo. Nee, gewoon punt voor punt. Dan hadden we ook het initiatief een beetje naar onszelf kunnen toetrekken. En, en wat meer in het centrum van de discussie komen te staan. Nee, maar... Afweerreactie, daar willen we niks mee te maken hebben. En dat is natuurlijk niet de manier waarop je jezelf op het Europese platform profileert. Hoe is er in Duitsland gekeken naar, naar de Nederlandse houding uh, naar de EU? Nou, men, men heeft zich in Duitsland erg grote zorgen gemaakt over uh, het, het, het rechtspopulisme en, en anti-Europese uh, geluiden. Tegelijkertijd is, uh, is, is de Verhouding met, met, met Jan Kees de Jager en, en Rutte is altijd uh, is goed geweest. Nederland wordt toch gezien als, uh, als, als, een, als een bondgenoot in deze en uh, als, als een land met dezelfde stabiliteitscultuur. Samen met te vinden. Ja, en, en, en, en we hebben natuurlijk ook dezelfde belangen. Dus uh, daarom is Duitsland, was Duitsland ook zo zenuwachtig dat, dat ze dan ook Nederland nog zouden verliezen. Uh, en dat is natuurlijk ook het, het, het laatste wat wij zouden moeten uitstralen. Dus... Maar, maar er is heel erg uh, opgelucht gereageerd uh, op, op deze verkiezingsuitslag. Heel erg opgelucht. Hmm. Met afstrekking met dat, dat, dat Nederland uh, weer zijn verstand heeft uh, herwonnen? Of wat, wat was de te, tenure in de Duitse pers? Nou ja, dat, uh, eigenlijk dat, uh, dat, dat we ons verstand weer hadden teruggekregen. Vernoemd, terug, want, uh, dat, Het was toch een beetje van. Uh, we zijn de weg kwijtgeraakt. Of zij dus, vanuit Duits perspectief. Um, zij bij de Nederlanders, ja. ja. <laughs> en. Um, en, en zijn het, zijn het centrum verloren, zijn, zijn gevlucht in, in, in, in populistische partijen... zijn naar de randen van het politieke spectrum gegaan... en nu zijn we weer teruggetrokken wat naar het, uh, naar het centrum. En ze hopen dat daar stabiliteit vanuit gaat. Ja, ik kan natuurlijk niet beloven dat, uh, dat dit een, een stabiele regering gaat worden... en geen vechtkabinet, maar goed, dat, uh, dat moeten we allemaal nog zien. Nou ja, precies, we eens okay, kijken wat, die, wat eruit die, komt. Wat eruit komt, precies, ja, ja. Er zijn twee partijen waarvan het erg voor de hand liggend is trouwens. De enige uh, mogelijkheid om een meerderheid te vormen. Ja, dan... uh, die niet of naar links of naar rechts lijkt. Maar goed, dan, dan nog, uh, dat zal nog wel enige tijd vergen. Maar goed, in Duitsland heb je natuurlijk ook coalities van partijen. Ja, en, en, en dat, wordt, uh, dat wordt steeds ingewikkelder. Um, en daarom kijken ze ook altijd wel van hoe, hoe wij dat in Nederland doen... met onze coalitievorming. Kijk, in het begin was het, was het heel simpel. Je had een hele grote CDU-CSU en een grote SPD. En dan kwam er nog een, een, een liberale, derde partij, een liberale partij een kleine daartussen. Kleine. En je had dus altijd een coalitie van één grote en één kleine partij. Toen de Groenen erbij kwamen ging dat ook nog, omdat nog steeds een grote en een kleine partij... samen de meerderheid konden vormen. Maar nu de linker erbij is gekomen... en misschien ook nog de piraten uh, ja. in het parlement uh, treden... is het eigenlijk, en die beide partijen hebben... nou ja, daarvan wordt gezegd dat ze, dat ze niet regierings zijn... dus dat ze niet aan een coalitie mee kunnen doen. Dat betekent dat je geen meerderheid meer kunt vormen... Die niet bestaat uit een grote coalitie. Dus dat ook zij gedwongen worden tot een CDU, CSU, SPD-regering. Ton Nijhoff, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam. We zijn aan het einde gekomen. Um, en u, als niet-Duitser, heeft ons een, een mooie blik op het land dat u zo bestudeert uh, gegeven. Dank daarvoor. Graag gedaan. Dank, uh, wel thuis. Zometeen op deze zender uh, een kwartier lang de NTR... met het bureau van Voskel, het hoorspel, dat weet u. En daarna om een uur is de NCRV weer terug... en gaan we met u praten over uw herinnering aan Duitsland. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV.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 Zeg je wat hoger opzetten? Uh. Als je dat zou kunnen. Uh. Ja. Uh. Oh. Denk je nog wel eens aan de oorlog? Waarom vraag je dat? Zal maar. Ik denk vaak aan de woorden. Herinner je je nog dat je gevangen hebt gezeten? Tuurlijk herinner ik me dat. Je hebt nooit verteld waarom dat was? Uh, dat was omdat ze iemand zochten... en dachten dat ik wist waar hij was. En dat wist je niet? Nee. Gelukkig niet. En hebben ze je eigenlijk geslagen? Nee. Ze hebben me alleen ondervraagd. En als je het nou wel geweten had? Ja, ze dachten natuurlijk dat ik het wel wist. Nee... Zou je het dan verteld hebben? Het kan niemand van zichzelf zeggen. Nee. En toen ik eruit kwam... Toen kwam ik het station uit. En toen stond moeder daar. En ik heb... Nog nooit iemand gezien die er zo verslagen en zo slecht uitzag. Kunnen jullie dat begrijpen? Maar je zou toch ook wel echt blij geweest zijn? Natuurlijk. Ah, maar niet de blijdschap <laughs> waarbij je een dansje maakt. Wat zoek je? Ik, ik zoek de bel. Waarom? Om de zuster te roepen. Dat begrijp ik. Zuster, ik wil eruit. Eruit? Waar wilt u dan naartoe? Dat kan me niet schelen. Eruit op een stoel of in de gang. Het kan me... Misschien willen uw kinderen wel een eindje met u wandelen. Ja, als ze dat willen. Ja, kom. Waar gaan we naartoe? Ik kan me niet scheuren. Nu nee, maar even zitten. Nee. Dat wil zeggen, ik geloof het niet. Zou je dat weer terugbrengen? Doe dat maar. We gaan slapen? Of vind je het prettig als we nog wat blijven? Ik vind het prettig als je nog wat blijft. Vader wil je, geloof ik, een hand geven. Ik geloof dat hij slaapt. Nou, dan laat ik het maar zo. Hij slaapt. Zullen we dan maar gaan? De uit Zwolle was opgeleid tot onderwijzer. Hij is dat ook korte tijd geweest, maar wende zich al in 1915 tot de journalistiek. Na de oorlog werd hij hoofdredacteur van Het Vrije Volk en hij was dat 16 jaar lang. Betrouwbaarheid in de berichtgeving stond bij hem voorop, maar daarnaast telden fatsoen en kwaliteit. Hij stelde eisen aan het taalgebruik van de journalist, die beknopt en leesbaar moest kunnen schrijven, ook over de moeilijkste onderwerpen. Wel nu, aan al deze eisen voldeden stellig de 900 socialistische commentaren... die Vosker zelf van 1946 tot 1966 op zaterdagavond voor de VARA-microfoon heeft uitgesproken. Het was steeds een weloverwogen mening, passend in het kader dat zijn denken hem geschapen had. Achter dat denken echter, onder zijn bedachtzaamheid, lag een bedwongen emotionaliteit... die zich in een heel eigen humor verraadde. Om wat hij ons gegeven heeft, om wat hij geweest is, herdenken wij hem met eerbied, met dankbaarheid en met genegenheid. Zee, zee, zee. samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse redactieleden... van ons tijdschrift verloopt sinds de dood van Van Hamme... en het naar voren treden van Pieters niet meer zo vlot. De, de strubbelingen hebben geleidelijk steeds, steeds grotere afmetingen, afmetingen aangenomen. aangenomen. Ik ben van oordeel dat zich achter deze strubbelingen... een diepgaand verschil van mening over de aard en strekking van het tijdschrift... en dus, dus ook over, over het, het redactiebeleid, redactiebeleid verbergt. verbergt... in die zin dat er... Pieters veel aangelegen om meer abonnees te werven. desnoods ten, ten koste van, van het gehalte der bijdragen... terwijl het er de ondergetekenden juist om te doen is. het, het pijl van, van het tijdschrift op een dusdanige hoogte te, te brengen, brengen. dat belangstellende wetenschappelijke lezers er belangstelling, belangstelling voor kunnen, kunnen opbrengen. opbrengen. Met koning. Met Geert Meijerink. Dag Geert. Ik heb gelezen dat je vader is overleden. Die is overleden, ja. Mag ik je daar dan wel mee condoleren? Dank je. Dat is zeker toch nog plotseling gegaan. Nee hoor, dat hebben we al maanden zien aankomen. Was hij dan ziek? Hij was op. Maar het is natuurlijk toch wel een leegte. Het is een leegte. Nou, sterkte dan maar. Dank je. Deze, Deze beide standpunten, standpunten blijken moeilijk tot elkaar gebracht te kunnen worden. Professor, Professor Pieters vraagt als zich als de eigenaar... Eigen. ...in elk geval als de volstrekt gezaghebbende redacteur van ons tijdschrift... ...en heeft al enkele malen gedreigd de, de samenwerking, samenwerking te zullen, te zullen verbreken... verbreken. Aan de schriftelijk vastgelegde afspraak dat de redacteuren de kopij te zien krijgen voordat deze, krijgen, voordat wordt, voordat gezet. deze wordt gezet, houdt hij zich niet. Het laatste, eerstdaags te verschijnen nummer van 1974, heeft hij ons de in drukproef druk ter hand, hand gesteld, gesteld, waardoor het ons ondoenlijk wordt daarin ingrijpende veranderingen aan te brengen, hoewel, hoewel wij deel van de, deel van de inhoud nemen de het pijl vinden, vinden van een, een wetenschappelijk tijdschrift. Hoe was de begrafenis? Dat ging goed. Hij is in Zwolle begraven. Oh, ik wist niet dat jullie uit Zwolle kwamen. Ja, wij kwamen uit Zwolle. Nou, je zult wel even moeten omschakelen. Sterkte maar. Een, Een hinderlijke, hinderlijke controverse is verder dat professor Pieters telkens opnieuw aandringt... op regionale vertegenwoordigers in de redactie en de redactieraad... Terwijl wij, wij het op het standpunt staan, staan dat er niet de minste aanleiding bestaat... en alleen de wetenschappelijke kwaliteiten tellen... voor iemands opneming in de redactie of de redactieraad. naast de vraag of die in het belang kan worden geacht van ons tijdschrift. Wij We hebben, hebben standpul dit standpunt herhaaldelijk, herhaaldelijk aan hem ingezet, ingezet. Maar niettemin komt hij er telkens weer op terug. Wij vragen ons daarom af of niet de tijd gekomen is... om de banden met, met het, het tijdschrift te breken en ons uit de redactie en de redactieraad terug te trekken. Goedemorgen. Dag Joop. Dat het zal u het duidelijk zijn, zijn dat vooral de eerste ondergetekende... die van 1940 af deel uitmaakt van de redactie... dit voorstel zeer, zeer ongaardig doet. Maar wel met de tweede ondergetekende van oordeel is dat een andere oplossing... oneervol voor ons terecht te worden. Bovendien voordien menen wij dat de persoonlijke verstandhouding... tussen de Vlaamse en Nederlandse redacteur op dit ogenblik nog van dien aard is dat de samenwerking zonder moeite kan worden omgezet... in een vrijblijvende medewerking. Zodat, Zodat de, mogelijkheid de mogelijkheid open blijft, blijft om de, de, de band in de toekomst... wanneer de opvattingen weer Weerlaars naar elkaar zijn toegegroeid, zijn toegegroeid... te herstellen. De leden van, van de, de redactie van ons tijdschrift... A.P. Birta M. Koning. Mag ik je mijn deelneming betuigen? Dank je. Heb jij die brief van Beerta al gezien? Nee, die heb ik nog niet gezien. Toen ik vrijdag wegging, lag je er nog niet. Hij stelt de commissie voor om met ons tijdschrift te breken. Dat wil ik dan wel eens lezen. Dat verrast me in hoge mate naar wat meneer Beerta daar eerder over heeft gezegd. Waren er zeker veel mensen op de begrafenis? Jij bent vast iemand die liever niet gecondoleerd wil worden... Maar ik doe het toch maar. Doe jou wel. Wel gecondoleerd. Want bij jou rust God zeg erop. Nou, dat mag ik hopen. Daar ben ik zo zeker nog niet van. Iemand die in huis woont bij een middelaar van God? <laughs> Hou op alsjeblieft. Wat heb je toch eigenlijk een ouderwetse opvatting over de Godsdienst? Je denkt geloof ik nog altijd dat het een autonoom systeem is. Denk ik dat? Terwijl het gewoon het product is van het denken van mensen. Nee, dat wist ik niet. daarom of niet de tijd gekomen is. Wel gecondoleerd. Het zal wel niet goed zijn, maar ik doe het toch maar. Het is best. Het Bureau naar de roman van J.J. Voskuil in de regie van Peter Tnuil met Krenter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast ntrnl bureau. Het bureau is een productie van de NTR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.